De gemeente De Ronde-Venen krijgt morgen al een waarnemend burgemeester. Het is Albertine van Vliet die tot 2010 burgemeester was in Amersfoort. Ze moet snel rust en stabiliteit brengen in de gemeente. De commissaris van de koningin in Utrecht wil niet afwachten tot er een definitieve opvolger is benoemd. Gisteravond stapte burgemeester Burgman op omdat ze vindt dat ze medeverantwoordelijk is voor fouten bij twee grote bouwprojecten. Daardoor dreigt een strop van 15 miljoen euro. Ook de verantwoordelijk wethouder is opgestapt.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 Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file tussen Zalbommel en Knopend Empel. 3 kilometer, dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam, voor Knopend en Polderplein 4 kilometer. Dat had te maken met een wagen met pech, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En Zie ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. ZFM in de avond. You say that you wait. Story ends. Gonna take some time to dry the tears in my eyes. You told me we. me My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 I've been feeling, I've been feeling like you miss me right.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 ZANG Se when I came En no de dagen die nog komen, en de nachten no no de de nachten hijos. nog komen, en de dagen die nog komen, en de nachten die nog komen, en de dagen die nog komen, en de nachten die de dagen die nog komen, en de nachten die nog komen, en de dagen die nog komen, en de nachten de Para dat ik hier niet mag nemen. En dat ik hier niet mag En dat ik hier niet mag nemen. En dat ik hier niet mag nemen. En dat ik hier niet mag nemen. En tu ik hier niet mag En dat ik hier niet mag nemen. En dat ik hier niet mag nemen. En dat ik hier niet mag nemen. En dat ik En